Prinses Roos en de Gouden Vogel. Op een dag in een koninkrijk hier ver vandaan... woonde een mooie prinses. Haar schoonheid was uniek... want ze had lang rood haar en ze hield van rozen. Zoveel zelfs dat iedereen haar prinses Roos noemde. Iedereen in het koninkrijk hield van haar. Sommige kinderen gingen naar haar toe met bossen rozen. Eén had een paar rode een ander een paar witte en weer een ander een paar gele. Prinses Roos, welke roos vindt u het allermooist? Ah, oh, ik hou van alle rozen op de wereld, mijn lieverds. En ze knuffelde ze allemaal en kittelde ze. De kinderen <lacht> schoten in de lach. Elke avond na de schemering ging prinses Roos naar buiten op haar balkon en klapte in haar handen. Oh, god! Cool lieve vogel. Een gouden vogel kwam vanuit het niets aanvliegen en landde op haar schouder. Meteen begon het haar van de prinses te glimmen, schijnend met rood schitterend licht. Ah, oh, jij schattige, ondeugende vogel. Je speelt graag met mijn haar. Al snel begon de vogel een betoverende melodie te fluiten. Prinses Roos zong met het lied mee en iedereen in het koninkrijk viel in slaap en had mooie dromen tot het aanbreken van de dag. Ah, wat een mooie stem! Goedenacht, mijn liebert! Fijne dromen! Zo verstreken de jaren. Elke avond zong prinses Roos samen met de Gouden Vogel een liefdevol slaapliedje zodat alle mensen in slaap zouden vallen en mooie dromen zouden hebben tot het aanbreken van de dag. Tot op een dag er iets verschrikkelijks gebeurde. Een gemene heks hoorde over prinses Roos. Prinses zingt weer en de heks doet haar oren dicht. La la la la, la la la, la Ah, ik moet haar niet. Ze is te goed, te lief. De gemene heks besloot haar te vervloeken. Abracadabra Simsalabim! Zorg dat haar haar niet meer glimt! En prinses Roos haar werd meteen zo zwart als teer. Oh, jeetje, wat is er gebeurd met mijn haar? Maar ik moet kunnen zingen voor mijn volk, zodat ze kunnen slapen en mooie dromen hebben. Maar ook die avond ging prinses Roos buiten op haar balkon staan en klapte in haar handen. Maar toen de gouden vogel tevoorschijn kwam... glom haar haar zwart in plaats van rood. Oh, nee! De vogel verloot zijn betoverende melodie... en prinses Roos zong haar slaapliedje. Iedereen in het koninkrijk viel in slaap... maar die nacht had iedereen alleen maar slechte dromen en nachtmerries... Oh god, het was zo eng. Ik zag alleen maar donker. En ik zag overal slangen. Ik zag dat ik verdronk in de oceaan. Ik ben nu te bang om te slapen. De volgende dag riep de verdrietige prinses de vogel en vertelde haar zorgen en vroeg om een oplossing. Vertel me, gouden vogel. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn mensen weer zo mooi dromen tot het aanbreken van de dag? Zwart haar in rozenwater. Hm? Zwart haar in rozenwater? Zou dat helpen? Ik vraag het me af. De prinses twijfelde aan dit advies. Maar volgde het toch maar op. Ze vulde een bad met water en strooide rozenblaadjes op het water. Toen dipte ze haar haar in het rozenwater. En het werd onmiddellijk weer rood. Oh jeetje. Ze zijn weer rood. Bedankt, vogel. Bedankt. Die avond, toen de vogel neerstreek op haar schouder, lichtte de stralende gloed van haar rode haren de avondlucht weer op. De prinses zong haar slaapliedje en iedereen in het koninkrijk viel in slaap en droomde tot het aanbreken van de dag. Wat? Ze is terug! De gemene heks was zo ontzettend boos dat haar vloek was verbroken... dat ze besloot haar nog eens te vervloeken. Ah, nu zal ik je mijn krachten weer laten zien. Abracadabra, Simsalabim, zorg dat haar haar niet meer glimt. En de prinses haar haar werd weer zo zwart als teer. Oh nee, niet weer. Wat gebeurt er met me? Maar deze keer had de heks ook alle rozenstruiken in het koninkrijk weggehaald. Ze zag de prinses huilen en werd daar heel blij van. <lacht> Eens zien hoe je mijn vloek nu wil verbreken. En weer vroeg de verdrietige prinses aan de vogel. Vertel me vogel, hoe kan ik de mensen weer zo fijn laten dromen tot het aanbreken van de dag? De vogel gaf hetzelfde advies als de vorige keer. Zwart haar in rozenwater. Maar er is geen enkele roos meer over in het hele koninkrijk. Zwart haar in rozenwater. De vogel tjilpte en vloog weg. Oh, ga alsjeblieft niet weg. Geef mij een andere oplossing, alsjeblieft. De prinses wist niet wat ze moest doen. Haar angst was zo groot dat haar ogen zich vulden met tranen. Eén van de tranen viel op de grond. Op dat moment, een jonge knappe prins, die onder de prinses haar balkon was gestopt, nam een klein doosje en een enkele rode haar die daarin zat. Hij bukte zich en legde de rode haar op de traan van de prinses. En toen gebeurde er een wonder. Plotseling veranderde de rode haar... In een roos. Ah, dat moet werken. De prins plukte de roos en nam het mee naar de prinses. Voor jou, mooie prinses. Ah, een roos! Hoe heb je die gevonden? Ik heb het gemaakt met jouw traan en hun rode haar. Opgewonden nam ze de roos en meteen veegde ze haar tranen weg. Plukte de blaadjes om aan het water toe te voegen in het bad. Toen... Dompelde ze haar haren erin en de vloek was verbroken. Iedereen was verwonderd. Oh, wat een magie! Jonge man, waar vond jij die rode haar? Beste koning, toen de prinses en ik beide kinderen waren, heb ik een enkele haar van haar hoofd geplukt, als teken van loyaliteit aan haar. En zij deed hetzelfde bij mij, een haar van mij eruit trekkend. Dat is waar, vader. De prinses bevestigde het en haalde een kleine doos tevoorschijn. Ze opende het en onthulde een enkele haar van de prins zijn hoofd. Iedereen was heel blij met het nieuws. De prins en prinses Roos trouwden nog op diezelfde dag. Toen de gemene heks hoorde dat haar vloek weer was verbroken... werd haar gemeenheid zo groot dat ze in duizend stukjes ontplofte. Uiteindelijk bloeiden er weer rozenstruiken in elke tuin van het koninkrijk. En zo ging het door. Elke avond zong prinses Roos een liefdevol slaapliedje, zodat alle mensen in slaap vielen en mooie dromen hebben tot het aanbreken van de dag.